Verantwoord vormgeving, beleefd, aanbevelen, deels en co.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 Ik heb hem verkeerd op. Ik begreep wat zeg. Kunt u me zo beter verstaan, mevrouw de Kluif? <laughs> Hallo? Weg. Mevrouw de Kluif heeft neergelegd. Nou, alweer iemand met weinig gevoel voor u morgen. Oh nee, heus niet. Ze heeft me één keer zo ver gekregen, maar ik bedank. Goedemorgen. Morgen, mijn Morgen, wa wat zei je? Ik zei niks. Ja, wie zei je dan ik bedank? Dat zei jezelf. Je zei maar ik bedank. Waarvoor? Geen idee, zeg. Ja, Met een onzin als ik zeg ik bedank, dan bedank ik toch ergens voor. Ja, dat lijkt me wel, ja. Nou, dat bedoel ik. Ik ben nog niet zo oud dat ik in mezelf loop te mummelen, zeg. Ik ben vijftig, net vijftig. Ik kan nog van alles, als ik wil. Ja, <lacht> niet dat ik het wil. Je, je kan niet van alles altijd willen, nietwaar? Mensen, kan wel zoveel willen. Als ik zou willen, <lacht> met gemak hoor, vijftig, net vijftig. Dus wat wil je dan nog? Maar ja... Dan hoef je ook niet meteen de beesten gaan uithangen, hè, wat jij... Geen spel tussen te krijgen. Nou, dat wou ik maar even zeggen trouwens, maar... Uh, uh, <middels> jij ziet daar weer deksels attractief te wezen, ter helge mijn. <middels> Zoals je daar zit, zeg, poepoe. Dank je, hoor. <middels> uh, als ik ga staan? Nou, dat is het helemaal... Nou, de... De, de grote golven zijn. Nou? Huh? Nou? Nou, nou, no, erg nou. Hoe vind je het om Sta, staan? Staan, hè, zitten ze, ga zitten. Als je moet neer, omlaag, naar beneden uh, zitten, ga zitten. Vind je het niet schattig? Zitten, grote goden, wat doe jij nou? Zeg? Oh, dus je vindt er niks aan. Wat zeg je? Ik zeg, dus je vindt er niks aan. <laughs> ik, vind er niks aan. <laughs> ik vind er niks aan, nee, letterlijk hoor. <laughs> Hoe ik ook kijk, ik vind er niks aan, nee. ik zeg, zit te blij hoor. Ik pak je jas wel even. Waar is je jas? Zeg, waar heb je het nou toch over? Weet je het niet dan? Mens, kijk dan beneden met je armen. Ja, dat laat ik je net zien. Hey, inderdaad. Ik ben niet blind. Zeg, vijftig. Net vijftig. Ik zie nog van alles. <lacht> en zeker het verschil tussen een hoe heet het. En, en je weet wel. <lacht> en dat laat men mij dan even zien. Zeg, s morgens voor tien. Dus je weet niet eens wat je al of niet aan hebt. Ja, zeker wel.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 had jij een model voor gezeten? Ik wel, nee. En dat zeg je? Nee, ik niet, maar hand. Je ja, hand? Ja. Oh, wacht eens even, was dat voor koen voor dat kentje? In Zandwijk-aan-Zee, ja, die maloot moest weer zo nodig. Die had weer iets, die halve garen. Morgen, chef. Morgen, Lien. Morgen, Paul. <laughs> Hoor jij wat ik zei, Paul? Ja, zeker, chef. Over <laughs> welke halve garen had u het, chef? <laughs> <laughs> Over jou, Paul. Ah, die, chef. Dan kunnen we elkaar een hand geven, chef. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van Biels onder mekaar, chef. Ben jij een Biels, Paul? Nee, chef, maar waar je mee omgaat, chef. Wil jij beweren dat een Biels iets besmettelijks is, Paul? Iets besmettelijks? Die raakt u weer even goed kwijt, chef. Is dat lachen? Nou, hooguit iets aanstekelijks, hoor, chef. Een Biels. Ja, aanstekelijk, ja, ja. Dat zijn we bij hè. Dat zie je goed, Paul. Wanneer je maar goed geobserveerd, ja. Ja, ik heb mijn ogen niet in de zak, chef. Je wat draag jij dan nou weer voor iets blitzigs, zeg? Ja, zet maar liever je bril op, ho. Oh. Ik draag geen bril, zeg. Nou, steek je ogen dan maar in je zacht, jongen. Laten we er geen bedden van maken, mensen. En denk een beetje om het kind straks te helpen. hè? Die is dan nog te jong voor, voor wat jij aan hebt, die, eh... Uh... Ho, ho, ho, ho, kijk de andere kant op, jongens. Kijk nou even, lean meid, wat heb jij nou aan... Ga je staan, wat is dat? Dat, dat zijn de, de, de, de hotdogs. nee, <lacht> even, even daar moet je, daar blijft ze op zitten.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 Erop gezet. Ja, en hoe zeg? Heeft toch een daar niks over gezet? Je verloopt erin een mama, jong. Ja, nou, hij mompelde gisteren iets van... ...jongens, jongens, wat die er weer een hijzer van gemaakt heeft. Hé, eh, ja hoor. Hé, eh, oh, wat is dat klein zeg. Oh, Wat ben je dan een zielig mens als je zo door het leven moet. Hijza, zeg. Het wordt alleen al Piet Kreukelenkop weer even... Vind je nou zelf ook niet? Ik niet, nee. Maar wat was dat dan allemaal? Oh, dat was een heisa, zeg. <lacht> oh, daar heb ik er wel even een stuntje van gemaakt, hè? Ja, dat was even van heisasje. Ja, dat was een enorme heisa... Zeg, ik dat woord, het ellende woord niet meer kwijt, zeg. Dat muffenbekje heeft weer iets gezegd, hoor, maar... <lacht>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 Een beetje benauwd kijken natuurlijk, maar dat zenden ze dan uit, Paul. Ja, heel mal gezichtje, dat grote, verbijsterde hoofd van u, hè, Tine zat te gieren, ja. Ja, dat is dan mijn reclame, Tine zat te gieren. <lacht> en dan dat commentaar erbij, zeg, van die witte Willem, die flipdors. Helemaal het op van onbenulligheid, zeg. Van tijdens de plaatsing van een modern plastiek op het kerkje van de badplaats Zandwijk aan Zee, maakte een der metselaars,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 <laughs> maar dat wordt de kijker dan wel onthouden, hoor. Ja, was misschien ook maar beter, chef. He? Ja, ja, ja, Paul. Dat is <laughs> waar ook, ja. Hoe kwam dat eigenlijk, neef hey. Dat viel onder jou, man, hè? Hoe kon dan nou op die borden iets staan van... Biels keten? Ja, nee, dat was die schilder, Die vermoedde namelijk dat hij mijn handschrift niet kon lezen. Oh. En toen zei ik dus, wedden van wel... En dat heb ik toen verloren dus, hè? Ik... Ja, maar, maar dat laat je dan toch niet staan, dat Beals keten. Nou ja, dan had het jou ook nog je geld gekost. En ik denk, Beals keten in de zin van het streven naar objectiviteit in de reclameboodschap. Ach, ah. weet je wel? Ach, ach, ja, ach, de helle ach. Beals keten, ach. Daar huur ik een helikopter voor, ja.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 Een gillende vrouw, een wegstuivend volk, dat is mijn student. Ja, maar waarom nou juist pepernoot TV? Ja, Ja. Nou, uh, kijkling, volg de gedachte. Ik, uh, een hervormd kerkje niet, vrijzinnige mensen. De ecumenische gedachte erboven, een bischop. Sinterklaas. Het zal elkaar niet bijten, dacht ik eigenlijk wel, weet je wel. Nee, daar was heel wat denkwerk aan vooraf gegaan, hoor. Ja, kijk, in uh, theorie is dat wel jef-jef-kraap, dan oh. uh, klikt dat wel. Maar ja. in de praktijk, ik weet niet, en daar lag uw bezwaar, als ik het goed zie, chef. Oh. Nee, maar dat is wat ja. wij die keren op het Hongruik ja. ook altijd proberen bij te brengen, chef. Dat Brok levenservaring ziet. Die ervaringsgap tussen idee en de praktijk, ja. Paul, zou je je niet liever willen concentreren op je eigen waanzinnige gap, pol?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 ...die roept dat dan even in zijn walkie-talkie. Hé, hey, hij zit vast. Ik bedoel de U, chef. Ja, maar dat wist ik niet, Koen. Nee. Nee, dat begrijp ik knap. En, en dat bedoel ik nou met een uh, intermenselijke communicatiestorie. Maak er een aantekening van, joh. Ja. Mooie uitgangssituatie voor een robberspel op het honk, dacht je niet?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 Dat is een zwaar als steen. Dat is Het is niet de tillen, Paul. Nee, ik hield mijn hart vast dat u hem los zal laten, chef. Los laten, Paul? Een Biels, kom, kom, zeg. Dat zijn geen loslaters, hoor. Die zijn nogal vasthoudend, biels. Zeker waar het hun eigen hand betreft. Er is voor betaald, nietwaar? Ja. Oh, dus dan werden jullie samen op die toren getild. <laughs>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 Wat hing er dan in die stalen schrot met die loodzware hand in armen? Een redeloos beest. Doe punt, Nou ja, wat het zwaarst is, je moet het zwaarst wegen, oma. Precies. En die vent die was, uh, die, die was helemaal niet in levensgevaar, Paul. Oh, ik zag het meteen. Stel het je even voor te hellen. Als je daar onder je een meneer rustig zijn baantje ziet liggen trekken. en de heren in die bronton daarboven. die gaan dan hardnekkig proberen mij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 Dat had je gedacht, ik trouwens ook, maar nee hoor, ik denk, kijk nou even, zet de me borrel. Nee, kijk alleen die slachtoffers der C, die worden namelijk zo snel mogelijk naar dat hospitaaltje daar gevlogen, Daar ja. hebben ze zo'n uh, landingsbaantje voor, voor de eerste hulp. Ja, ja, waarachter zet, zo de operatiekamer in. Die man? Nee, ik. Met hand en al. Ja, wat scheelde je dan? Niks, gewoon kramp van dat gewicht, van dat koude water, neem ik aan. Ik kom er niet meer vanaf van die hand. Ik kon er niet meer loslaten.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 Je even? Ja, geef maar hier, dank je. Biers, biersdier, ja, ja meneer man. De leuke attentie dat u even belt, zeg ik. Ja, meneer man, De Rijksluchtvaartdienst heeft wat opgemaakt. Op opgemaakt, zegt u. Meneer Innenman, proces Ah, naar aanleiding van wat als ik vraag, man, meneer man? Voor reclame vliegen zonder vergunning boven het strand van Zandwijk aan zee. Ah, men bedoelt van die borden, Biersdier bouwt betere keten. Nou, ja, nee, nee, maar daar hadden wij eigenlijk wel degelijk vergunning voor, meneer man. wat zegt u? Dat, dat was het niet. Wat was het dan, als ik je onbeleefd mag willen? De strandpolitie van Zandvoort zei zee heeft twee heren aan een helikopter reclame zien hangen maken voor brok, blaf, hondenbrood. Ja, maar nee, dat moet een minst zijn. Dat was namelijk een brok hondenbrood.